Goedenavond, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. De GGD weet al sinds het begin van de corona-uitbraak dat hun systeem niet waterdicht is. Omdat corona zich zo snel en veel verspreidde, was er volgens hen geen tijd om daar iets aan te doen. Eerder, week, eerder deze week bleek dat er op grote schaal gehandeld wordt in persoonlijke gegevens die gestolen wordt uit GGD-systemen. Twee mannen van 21 en 23 worden van de datadiefstal verdacht. Volgens de advocaat van een van hen keek hij vooral uit nieuwsgierigheid in de bestanden. Verder is het nog wel belangrijk om te benadrukken dat hij dus niet iets heeft verkocht of verhandeld. Hij is een student, zit in zijn eerste jaar, heeft als bijbaan werken voor, uh, ja, voor, de, voor de GGD. En hij is geen crimineel of boef zoals hij nu is neergezet. Ze zitten allebei nog vast. Het datalek is daarmee nog niet opgelost. GGD-medewerkers kunnen nog steeds heel makkelijk persoonlijke info printen en delen. De politie heeft drie Amsterdamse jongens van 17, 18 en 19 jaar oud... opgepakt voor de steekpartij in een Albert Heijn, kort voor kerst. Een jongen van 18 was daar aan het werk en werd op klaarlichte dag in zijn nek gestoken. Hij raakte zwaar gewond. Dat drie Amsterdammers worden verdacht van poging tot moord. Het zou te maken hebben met een ruzie tussen groepen drillrappers. Kijk niet gek op als je in Heer Hugo Waard opeens een tent van 15 bij 30 ziet staan... waar de heerlijke geur van een drie menu uitkomt. In de tent staan eindexamenkandidaten van verschillende koksopleidingen. In hun schoolgebouwen is veel te weinig plek om alle koks in speep praktijkervaring op te laten doen. En dat is toch echt heel belangrijk in dit vak, legt deze docent uit. Ze kunnen geen stage meer lopen, ze werken niet meer, uh, in theorie uitleggen hoe een tomatenzoek gemaakt moet worden. is heel leuk, maar uiteindelijk moeten ze het zelf kunnen. Ja, en dat koken in zo'n tent, dat uh, werkt prima, merkten de studenten. Nou, deze oplossing betekent heel veel voor mij, want evengoed kan ik nu gewoon koken, leuke dingen doen, zie ik weer mensen, en dan kan ik weer bordjes opmaken en hierdoor kan ik echt de puntjes op die zetten. Dat is heel belangrijk voor mijn examen. De maaltijden worden natuurlijk niet weggegooid. Die gaan naar de voedselbank. Het weer nog. Op de meeste plekken blijft het vannacht droog. Kijk uit als je morgen morgenvroeg de deur uit moet, want het gaat namelijk vriezen vannacht. Morgen verder een grijze dag met in het zuiden wat natte sneeuw. En het wordt koud tussen de 1 en 3 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging op de A4. Amsterdam-Den Haag tussen Amsterdam-Sloot en Hok 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Na een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Heb je klachten, zoals hoesten, verkeerdheid of verhoging? Blijf thuis en laat je testen.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 Ja, sorry hoor, ik kan er niet meer tegen, tegen dat slappe. Samen, samen. Bel, bel, laat je testen. Nee, je gaat gewoon lekker naar Siert luisteren. Twee uur lang, Siert. Stap voor het grootste door. Ja, we moeten het even zo doen, want ja. Iets met een klok of zo. Gewoon in Siert. Thuis je eigen feestje. Wat we al uh, het half jaar doen. Twee uur lang, DJ JK, DJ Dion City, met nu het komende uur. DJ Dion City, hier in de mix. See it sessions op jouw C-web, Zandvoort. En ja, DJ Dion City, mocht je hem willen zien in levende lijven, kijk gewoon even via zijn livestream. ZANG nee. nee.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 A little live here. Up, up, up, This is one of my favorite songs. to sadness i can't let you have it and i'm sure you had your reasons messing with my feelings Pick him off from the back to the front, back to the back block, and then the house crossed in a hot sack. Pick him off from the back to the front, back to the back block, and the house crossed in a hot sack. Pick him up from the back, pick him off from the back. top Daar heb jij geen uh, corona hulplijn voor nodig hoor. Oh. Gewoon een directe verbinding met de CFF Studio. Oh, wat lekker. See in session. Tot aan 11 uur. De heetste beat. Beats. Met nu Dion Sydney. Stop be fun. Ratings on the walls. So can we close our eyes? No so denying the tension. So give me all your attention. Could we? Wait? so silent when you're not around you set me in motion and i'm losing ground my heart is lifted up stay for tonight stay for tonight and if you want me then tell me yeah i need to know so don't leave i can't breathe though you got that glow turn up the lights now i'm ready for the show i'm ready for your show You make the darkness turn into light. You make the fire burning inside. My heart is lifted up and I know why. And I know why. Je Thuis doen. gewoon lekker feestje bouwen, zie je het op de achtergrond. En misschien ben je gewoon aan het werk. Dat moet ook gebeuren. Lekker muziek hier op de werkvloer. Altijd goed. En ik heb goed nieuws voor jullie, want zometeen Nieuws weer verkeer van 10 uur... gaan we gewoon een uur lang door. Ik denk dat er uh, dit komende uur geen corona-spotjes hier zitten. Anders zullen we ze doorverdragen, dus te verwijderen. Zo klaar mee. Tot een 11 uur. Ben nu de laatste beat van... die can't En hij vindt het leuk hoe al die berichtjes. Oh. Met een grote brede glimlach. Achter zijn scherm. Ik zie een berichtje binnenkomen van Melissa hier. En Melissa zegt... Oeh, Dennis. Jij bent mijn hoogtepunt deze week weer. Ik zie ook een berichtje binnenkomen van uh, Maupi. Hij zegt... Ik ben mijn hele huis aan het ik ga helemaal los. Nou, doe je dansje, doe je ding. Zie je het op de achtergrond? Zie je het, session!